Merkel ging daar in de persconferentie niet op in. Ook minister De Jager wil het oordeel van het Internationaal Monetair Fonds... de Europese Centrale Bank en de Europese Unie afwachten. Hij heeft wel een mening over het tempo van de bezuinigingen. Die hervormingen en die bezuinigingen zijn vooral eerst... in het belang van Griekenland en in het belang van de Europese stabiliteit. Die zijn essentieel om te doen. Daar kan als het aan mij ligt absoluut niet in vertraagd worden. Een deel van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is enkele uren ontruimd geweest na een korte brand op het dak. Dakdekkers waren daar bezig toen de brand uitbrak. Ze konden het vuur zelf doven, maar via luchtinstallaties werd rook naar binnen gezogen. En daardoor was het nodig een groot deel van de polykliniek te ontruimen. Het personeel kon na tweeën vanmiddag weer naar binnen, maar alle afspraken met patiënten zijn voor de rest van de dag afgezegd. De Internationale Wielerunie, UCI en het Internationaal Olympisch Comité... willen nog niet zeggen over het besluit van Lance Armstrong. Die heeft zijn strijd tegen het Amerikaanse dopingagentschap gestaakt. Het agentschap beschuldigt Armstrong van dopinggebruik... en wil hem zijn zeven toerzegers afpakken. Het IOC en de UCI wachten met een reactie... op de onderbouwing van de Amerikaanse dopingautoriteit. De mondiale antidopingorganisatie WADA heeft zich al wel uitgesproken... Wada vindt, net als de Amerikaanse zusterorganisatie, de zusterorganisatie... dat Armstrong geen recht heeft op de zeven toertitels. Nu hij heeft aangegeven zich niet te zullen verdedigen. Armstrong is sinds zijn carrière nooit betrapt op doping. Het weer, wolkenvelden, afgewisseld met zonnige perioden. Vooral in het noordoosten een paar buien. Het is 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen veel buien en iets frisser. ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment 15 filemeldingen. Totale lengte is 55 kilometer. Opvallende files staan er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnesse en Eembrugge. 3 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A7 Afsluitdijk richting Herenveen. het knooppunt Jauwre 4. Werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heter en het knooppunt Ewijk 8. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tussen Heenkensand en de afrit 4 kilometer door een aanrijding. De weg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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag en welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent welkom om hier de uitzending bij te wonen. Moet de overheid proberen echtscheidingen te voorkomen? Joël Voor de Wind van de ChristenUnie vindt van wel, Magda Bernse van D66 vindt van niet. Een debat, zou drijven. De column ook van Justus van Oel, dit keer over de gewone mensen. En u kunt reageren via Twitter, hashtag AvroVML. Of u kunt ons bekijken via de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. Dit is, dit is, dit is, dit is, dit is de Broer Van. Vandaag in de Broer Van hebben wij in de studio de zus van Emiel Roemer, Anja Roemer... Uitbox meer mevrouw Roemer, welkom. Goedemiddag. Uh, u bent kwaad, mevrouw Roemer. Ja, over die foto natuurlijk, van mijn broer, met dat bloed. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is heel vervelend, vooral voor u als familie. Ik vind het schandalig. Ja. Dat doe je toch niet? Ja, maar het zijn wel verkiezingen, hè? dan gaat het hart tegen hart en dan is alles schoorloofd. Maar toch vind ik het schandalig. Maar het is toch wel leuk dat uw broer eruit gekomen is als meest betrouwbare politicus, nietwaar? Ja. Die, die anderen zijn uh, nog minder dan tweedehands autoverkopers, zegt het publiek. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Uh, hoezo? Uh, Mijn man verkoopt auto's. Uh, oh, nou ja. Maar vindt u hem betrouwbaar, uw broer? Nou... Uh... Uh, niet? Het is toch een aardige man? Nou, zo aardig was hij vroeger niet, hoor, als kind. Nee? Driftig, altijd schoppen en slaan. Oh. En als ons moeder dan keek, dan trok hij meteen weer dat blije, volle maansgezicht. En dan kreeg ik de schuld. Ja, ja. En hij je. speelde altijd het... vals, met mensen je niet. Mm -hmm. Oh, en verder? Hij is heel zuinig. Nou, dat is dan niet zo erg. En hij leent al mijn hele leven geld van mij, en dat betaalt hij dan alsmaar niet terug. Ja, en als je dan zegt, Emiel, ik wil het deze week wel eens terug. Dan zegt hij, over my dead body. Dat dat zegt hij trouwens bij alles tegenwoordig. Maar dat is toch verder een hele aardige charmante man, hè, uw broer? Uh, is hij wel vrijgever? Nou ja, als je van tomatenijs houdt. Maar oh. ik vind het smerig. Oh. Tomatenijs. Ken je ook wel uienijs, aardappelijs? Ja. Oh. ja, dat is Ja, en dan komt hij hier langs en dan zegt hij... ik heb nou iets voor jullie en dan is het weer tomatenijs. Dan zeg ik rotte op met je tomatentroep, I.R. IR? Ja, zo noem ik hem altijd. Emiel Hoemer, IR. Hè. Zoals die man van Dallas is ook zo'n vervelende kerel. Ja, dat was GR. Oh, nou ja. Maar ja, dat blije gezicht de hele tijd op tv, nou, dat is afschuwelijk. Maar u heeft dus eigenlijk een hekel aan uw broer. Maar waarom komt u dan voor hem op? Ik kom helemaal niet voor hem op. Ik vind het schandalig. Wat? Die foto, dat hij dat doet. Huh? Als dat hij zo op de foto gaat, alleen maar om stemmen te trekken... met zo'n zagen in de bloed. Ja, maar dat heeft hij toch niet zelf gedaan? Dat hebben er anderen gedaan. Een tijdschrift, quote. Nou, dan kent u hem niet, hoor, mijn broer. Dat heeft hij zelf gedaan. Hij is trouwens gek op zagen. Staat altijd te zagen. Met zo'n kettingzagen in de tuin. Houtblokken van open hart. Nou, daar kijk ik van op. Maar, maar wat is nou uw punt? Ik wou hier nog even wat vertellen over de organenpartij. Daar ben ik zelf mee bezig. Organenpartij? Ja, ik pleit ervoor om je organen eigenlijk al voor je dood weg te laten halen... Om ze te schenken aan iemand anders. Wat mooi. Maar dan voor geld. Hè? In ja. verband met de economische crisis. Als je het zo doet, dan brengt het ook nog wat op. Tja. Maar dat zal mijn broer wel weer te kapitalistisch vinden, vuile communist. Ja, zo is het wel weer uh, genoeg, mevrouw Met een zaag op de foto, met bloed. Schandalig. Stalin is er niks bij. Nee. Dat noemen ze toch ook de slager, hè? Met dat bloed. Zal ook wel weer tomatensap ja. wezen. Oké, okay, ja, dank u wel, mevrouw Nou, kijk maar uit. Straks marcheren jullie mensen alle achter mijn broer aan. Ja, en dan verdwijnen jullie uiteindelijk allemaal in de gulags in Oost-Groningen. Oh. En dan krijg je weer een vijfjarenplan. En de kolgozen, dat komt allemaal weer terug. Dank u wel. Uh, regels, nooit belangrijker dan Mensen oh, maar eens op. Marianne en Bas Hoeflaag. <tieding> Debat. Iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders, twee mensen natuurlijk met verstand van zaken daarachter. Dit keer over het aantal echtscheidingen. In ons land neemt dat ieder jaar toe. Op dit moment gaan in ons land zo'n honderdduizend stellen per jaar uit elkaar. En gisteren werd in de Tweede Kamer een tienpuntenplan... relatieversterking en scheidingspreventie gepresenteerd... Het plan is om relaties te versterken... en daarmee de gevolgen van scheidingen te verminderen vanuit de overheid. Maar ligt die taak daar wel? Joel Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie... is mede-initiatiefnemer van het plan. Welkom. En de Berndsen, ook lid van de Tweede Kamer, maar dan voor D66... ziet er minder in, om het maar even voorzichtig te zeggen. Ook welkom. Eh, meneer Voordewind, uh, u bent getrouwd. Ja. Uh, doet u aan scheidingspreventie? Uh, uh, ik heb twee keer in mijn leven zo'n cursus gedaan. Die, dat is een soort cursus. Voordat we gingen trouwen heb ik dat gedaan... En uh, even kijken, een jaar of drie geleden hebben we nog eens een keer een uh, APK-cursus uh, APK gedaan. Om te zien. APK-cursus? Een, um, APK ja, een, APK een onderhoudsdosis? En wij waren inmiddels uh, 23 jaar getrouwd. Dus we dachten, nou, het is wel eens dus goed om te kijken hoe uh, de stand erbij er staat. Helpt het? Ja, ik moet zeggen dat ik uh, erg veel eraan uh, heb gehad. Vooral aan die eerste cursus. Uh, en dat zit er met name in, als je dan met elkaar gaat samenwonen en gaat trouwen... Uh, hoe communiceer je met elkaar, wat zijn de verwachtingspatronen... Uh, ja, hoe ga je de zorgtaken uh, verdelen? Uh, dat heeft wel geholpen kwamen. in het huwelijk zelf daarna. Uh, we zijn nu gelukkig 24 jaar getrouwd. Uh, ik zeg niet dat dat een garantie is, absoluut niet. Hmm. Mevrouw uh. Bijans, u bent ook getrouwd? Hè? Jazeker. Al 24 jaar? Nou, al 42 Zo. jaar. En? Met cursus? Zonder cursus. Zonder cursus. Ja, absoluut. Dat is nog knapper misschien. <laughs> uh, u gaat uh, samen uh, debatteren over de stellings die wij als volgt hebben geformuleerd. De overheid zou meer moeten doen aan scheidingspreventie. Om te beginnen krijgt u een half minuut om even uw standpunten uh, toe te lichten. Meneer Voordelin, u bent het eens met de stelling. Dus 30 seconden voor u. Ja, met een kleine nuancering dat ik uh, vind inderdaad dat de overheid meer betrokken zou moeten zijn. Maar de overheid moet natuurlijk geen scheidingen tegenhouden. Uh, we hebben gisteren ook met de organisaties uh, de Geestelijke Gezondheidszorg, de Centra voor met elkaar tot de conclusie gekomen... dat er enorm veel gescheiden wordt. Op dit moment inderdaad 100.000 echtparen. Die uit elkaar gaan, 70.000 kinderen. En ik heb een aantal jaar jeugdzorg gedaan... en ook bij de jeugdzorgcentra gevraagd... wat is nou de achtergrond van de jongeren die daar komen? En 75% van de jongeren komen uit eenoude gezinnen. En daarom moeten we gaan investeren in plaats van pleisters plakken. U mag er zo op door. Mevrouw Berndsen, een halve minuut om te vertellen... waarom u vindt dat de overheid zich niet meer bezig moet houden... met scheidingspreventie. Ik vind dat de overheid zich niet niet moet bemoeien met de liefde. Niet als de liefde ontstaat, met wie je de liefde bedrijft... en ook niet wanneer de liefde ophoudt. Dus ik vind, ik ga uit van de eigen kracht van mensen. En ik denk dat als de liefde over is... dat mensen dan een fatsoenlijke regeling moeten treffen... om hun kinderen daar niet uh, erg te dupe van te laten zijn. Daarvoor kun je beter de partneralimentatie goed regelen. En wat misschien nog wel veel belangrijker is... dat je van tevoren je realiseert... dat het niet alleen een roze wolkverbintenis is. Maar ook een zakelijk contract. En dat de risico's aan zitten, misschien, meneer voor de wind, ja, het is een privézaak. Ja, nee, dat is uh, inderdaad zo, alles wat je achter de voordeur doet, moet je zelf weten. Maar uh, daar komt wel heel veel bekijken. Het klinkt uh, inderdaad heel makkelijk. Maar als mensen depressief zijn, of als mensen uh, conflicten hebben, of als er kindermishandeling in het spel is, dan gaat men uh, naar de overheid, dan gaat men naar de gezondheidszorg die door de overheid betaald wordt. En we weten dat die gezondheidskosten enorm aan het stijgen zijn. Nu willen de zorgverzekeraars uh, de relatietherapie uit de verzekeringspakketten gaan halen. Ja, Dat is echt het paard achter de wagen spannen. Want op het moment dat je wel blijft investeren in die relatieverbeteringen, bemiddeling, conflictpreventie, uh, uh, dan, uh, uh, dan is het een verhouding van 1 op 2 euro uh, die je wint. Hoeveel je... kost die scheiding ons? Uh, een, ka een kale scheiding kost 25.000 euro. Dan hebben we het nog niet over de extra zorgkosten. Maar dan hebben we het puur over uh, de kosten van scheiden. Ja, dat allemaal, 100.000 en dan komt dan nog ja, allerlei... Maar het gaat natuurlijk niet zozeer om die scheiding. Het gaat me met name om de kinderen. Want als je ziet dat er een scheiding plaatsvindt... en hoe meer spanning in uh, dat proces plaatsvindt... hoe meer uh, problemen de kinderen krijgen. Dat het gaat om prestatieproblemen op scholen. Het gaat inderdaad om vraag naar jeugdzorg. Uh, depressiviteit, zelfbeeld wordt uh, slechter. Mevrouw Bernds, het kost geld en het is slecht voor de kinderen. Ja, ik begrijp niet zo goed waar die 25.000 euro vandaan komt. Dat zou ik dan nog wel eens even toegelicht willen hebben. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat je dus ervoor zorgt... dat die kinderen zo min mogelijk de dupe ervan worden. He, je kunt nou eenmaal niet voorkomen dat mensen niet meer van elkaar houden... en niet meer samen willen wonen. En dat is dus... Um... Nou ja, dat, de, die preventie suggereert dat wel een ja, beetje natuurlijk. Ja, de vraag is of, of je daar als overheid je mee moet bemoeien. Ik vind dus nog gebeurt steeds van al, hè, niet. Op dit moment. En ik vind dus ook dat je hierbij voorbij gaat... aan een hele grote groep samenwerking... Samenwonenden, waar dus diezelfde problematiek dan toch voor speelt. Die niet getrouwd zijn. Die niet getrouwd zijn, soms een samenlevingscontract hebben, maar lang niet altijd. En waar uh, bij uh, het elkaar verlaten uh, vaak een veel groter probleem ontstaat. Dus je, je richt je nu alleen maar op de gehuwden. Nee, dus de mensen die niet? Om... nee absoluut niet. Nou, nee, ja, ja, ik, ik weet ik... niet hoe je die anderen dan wil bereiken, want dat weet de overheid sowieso helemaal niet. Dat die mensen uit elkaar gaan. Nee, kijk, het gaat erom dat we niet zozeer aan het einde van het project zitten... maar aan de voorkant van het project. Dus op het moment dat inderdaad mensen een geregistreerd partnerschap aangaan... Euh, dan nemen ze een stap... En dan en, weet u het, maar er zijn ook heel veel ja. mensen die samenwonen... zonder zo'n geregistreerd paarderschap. Ja, ja en dan zijn de Centra voor Jeugd en Gezin daar. En het kan zijn, het gaat mij niet om een verplichting... het gaat mij niet om dat de overheid uh, daartussen gaat zitten... het gaat mij om de mogelijkheid bieden voor echtparen... om eens iets meer na te denken op het moment dat ze met elkaar in zee gaan... met name als er kinderen komen... Dus ook mensen uh, die niet trouwen we, of niet zo'n ja, ja, contract sluiten, zouden ja, daar ja, gebruik van kunnen kijk, maken? Kijk, want die honderdduizend stellen waar we het net over hadden... dat zijn huwelijken en uh, uh, mensen die gewoon samen hebben gewoond. Mm -hmm. Maar het gaat mij... Daarom, dat het om 70.000 kinderen per jaar gaan die daarbij betrokken zijn. Mevrouw Berndsen, iedereen ja, het, kan er gebruik van maken. Ja, het is vrijwillig. Nee, ja, maar dat, nu begrijp ik het niet meer, want dat kan nu al. Ik bedoel, als mensen uh, in therapie willen, is dat heel goed mogelijk. Mensen die het zelf kunnen betalen, die betalen dat zelf. En mensen die het niet kunnen betalen, daar wordt het voor betaald. Niet meer, niet meer. Ja, nou ja, die gaat eigen bijdrage in de GGZ... Nee, gaat helemaal af nou, dat, dat vraag ik me af of dit er ook helemaal afgaat. Misschien wel via de zorg... Dus, Daarvan vindt u ergens allebei dat dat zou moeten blijven? Begrijp? Nou ja, ik vind dat uh, dat uh, inderdaad best wel kan blijven bestaan. Ja, maar, maar alleen je, voor nou, de nou, mensen die goed. het zelf niet kunnen betalen. Maar ik vind nog steeds dat je je als overheid er niet mee moet bemoeien. Dus als je dit wil, dan moet je je wet en regelgeving zo houden... Uh, houden, zeg ik dan maar. Zoals dat mensen is? er gewoon gebruik van kunnen maken. Maar bemoei je er verder niet mee. Het is een overbodige toevoeging, meneer Voor Nee, kijk, de overheid betaalt natuurlijk heel veel. De overheid betaalt ook de jeugdzorg, de GGZ, et cetera. En dit, relatiebemiddeling, wordt nu betaald door de GGZ in het basispakket. De zorgverzekeraars ja, hebben het Nou, die gezegd, relatiebemiddeling, daar bent u allebei wel voor, begrijp ik. Maar nou, even nou, dat de, die, zou wel een stap uh, voor vooruit zijn. Voor, zijn, want voor, dan voor dan u? Hebben We hebben misschien straks in de Kamer een meerderheid. De VVD en de minister willen het er namelijk uitleggen. Even de bevestiging van mevrouw Beuns. Nee, hoor, ik ga dat nu helemaal niet toezeggen. Oh, uh, jammer. <laughs> Ik dacht eventjes... Om, nee, omdat oh. ik nog steeds vind dat het bij de mensen zelf ligt om het wel of Kijk. niet te doen. En ik proef hier toch een nadrukkelijke uh, sturing nee, uh, dat het moet gebeuren. Nee. Ja, want als je het niet doet, krijg je natuurlijk wel het verwijt. Het kon, het was er en nu is, uh, kost nee, ja. jij ons geld. Nee, absoluut. En er, is, uh, er zijn iets van acht uh, landen in de wereld die dit uh, soort cursussen ook door de staat betaalt. Uh, in Nederland uh, is dat amper het geval. We hebben natuurlijk wel de relatietherapie, maar nergens wordt het verplicht. En dat werkt natuurlijk ook niet. je dat die moet die je absoluut niet gaan doen. Maar je ja? moet de mogelijkheid wil bieden. Dat hebben we jarenlang gedaan via de zorgverzekeraars. En nu wil de minister dat afschieten. Bereiden die kussen je er ook op voor dat het soms beter is om uit elkaar te gaan? Dat zou een conclusie kunnen zijn. Maar kijk, we hebben misschien met elkaar het programma van RTL4 gezien. Echt scheiden. Waarbij mensen met tranen in hun ogen eh, zogenaamd blij zijn dat het contract uiteindelijk getekend wordt. Ja, ik denk dat niemand blij is om te scheiden. Ik, heb, ik kom zelf uit een gescheiden uh, um, ouder. Uh, mijn vader en moeder waren uh, gescheiden. Ja, dat is gewoon... Niet leuk geweest en het heeft veel problemen gegeven. En uh, ik denk dat als je met elkaar uh, met elkaar kunnen kan meedenken... over hoe je toch langer die voorkom. relaties in, in stand kan houden... en hoe je daar gewoon praktische tips voor kan krijgen. Ja, ik constateer, nogmaals, ik constateer dat het Iedereen eigenlijk winst. hier niet anders gaat... dan om een vergoeding in het eh, basispakket van de GGZ. Ja, dat vind ik van een hele andere orde... dan wanneer je zegt dat de overheid mede verantwoordelijk is... om echtscheiding te voorkomen. En zo werd het geïntroduceerd. Ja, maar dat vindt u toch ook wel, meneer Voordewint? U vindt toch dat de overheid moet zorgen... dat die preventiecursussen beschikbaar zijn? Dat daar informatie over komt? Dat mensen gesti zeg maar gestimuleerd worden om daaraan mee te doen? Ja, uiteraard gaat de overheid niet over een huwelijk... maar de overheid faciliteert heel veel dingen via subsidies. En op dit moment zijn er amper organisaties... Die houden met preventie uh, en toerusting van echtparen. Er zijn heel veel organisaties bezig met conflictbemiddeling. Tegenwoordig moet je een ouderschapsplan hebben als je uit elkaar gaat. Maar dit zit helemaal aan het einde van het traject. Ja. En dat kost enorm veel geld. Denkt u niet dat en wij juist, zeggen, ja? financieer nou ook. En dat doet Engeland inmiddels, Finland doet dat, uh, Denemarken doet dat... Amerika doet dat. Dus financieren wij cursussen preventie. En ja. daarmee kan je veel meer geld uitsparen. Zijn niet juist de mensen die naar zo'n cursus toe gaan... de mensen die ook het minste risico lopen dat ze problemen krijgen... Uh, nou, dat zal voor een deel zo zijn. Als het gaat om de Centra voor Jeugd en Gezin. Uh, mogelijk iets meer opgeleide mensen. Maar daarom uh, doe ik ook een appel op de publieke omroepen, om jullie... om hierop om, te wijzen. Om, die, uh, preventie ja, om ze te uit te vinden. Mevrouw Berndsen. Misschien is het nog wel een aardig cijfer. in Amerika is in 2008 onderzoek gedaan. En daarvan uh, zegt 50% van de mensen... dat ze wel kan zien als mensen in de toekomst gaan scheiden... Uh, terwijl 100%, bijna 100%, 98% vindt uh, van zichzelf dat ze nooit gaan scheiden. Dus ik vraag me af Wie er naar wat zo'n cursus nou uiteindelijk nog zal opleveren. We gaan kijken of het ervan komt. Ik, uh, voor dit moment vraag ik tot slot aan u beiden. Mevrouw Bernsen, uh, vindt u dat er helemaal niets in de argumenten van meneer Voordewind zit of toch wel iets? Nou, ik, kijk, laat ik vooropstellen dat ik vind dat de positie van kinderen altijd uh, de voorrang moet krijgen om goed geregeld te worden. Maar daar heb ik niet de overheid voor, voor nodig. Dat moeten mensen zelf doen. En dan moet je ze instrumenten geven om te voorkomen... dat er ruzie ontstaat over geld. Daar, uh, dat wel. Daar gaan we een andere keer over door. Ja, meneer, dat is goed. Want meneer, wij komen met een initiatiefwetsvoorstel. VVD-partij van de ABD 66. Om en ik problemen kom zelf over geld te voorkomen. Met een initiatiefwetsvoorstel. Meneer Voeldeen. Oh, uh, Huwelijksvermogen zeg ik mag hem even afmaken. Yeah. En dat betekent dat je dus aan de voorkant goed nadenkt. hoe je je huwelijk wilt gaan regelen. als een zakelijk contract. Oké, okay, meneer Voor de Wind, zit er iets of helemaal niets in de argumenten van mevrouw ja, Bernd? Van dat laatste word ik dan een beetje kriegelijk. Ik heb van Boris van der Ham van D66 ook wel eens gehoord. Uh, als je een huwelijk aangaat, doe dat dan maar voor vijf jaar. Uh, want voor de eeuwigheid, ja, wie weet wat uh, voor de eeuwigheid allemaal gebeurt. Natuurlijk. Daar bent u het niet meer. Dus daarmee mee relatie, relativeren ze het huwelijk enorm. En ze zeggen ook, van ja, dat overspel. Uh, ja, daar kan je ook geen afspraak nou, over maken. Nou, dus nou daar heb je het Ik hoor Ik ja, Helemaal ja. niet eens. We gaan een andere keer door en dan over misschien wel dat laatste punt, maar voor dit moment dank ik u beiden Jorolf voor de wind en Martha Barendsen. Muziek weer. Jorita. As I was along in the Rio Grande, I saw her staring at the stream. Her gaze was hollow and her skin was so pale. She took me beneath her veil. That she waited for her love to return Who had vanished here last year I lay beside her as we shared the night And she wept herself to sleep As she cried Come back, come back Let me say farewell I repent, I resent This crew face the mine. Don't cry, my baby. Don't cry, my baby. Don't cry. Don't cry. Don't cry, my baby. Don't cry, my baby. Just look at the Rio Grande, the only witness of the game she plays. And then cold steel ran through my spine as she kissed me goodbye. And I fell on my knees into the river where the stream took me away. Carlos Sorita Diaz zang Robert Alvallio Viol, Joan Stakenburg trompet, Thomas Geert trompet, Robert Komen, Bas, Merlijn Verboom, gitaar, cajkrijnen, accordeon en solisos op drums en percussie. Tezamen vormen zij Sorita. Ze speelde Rio Grande. Vind je het mooie muziek? Wil je er meer van horen? Dan moet je onze vrijdagmiddag live Facebookpagina even liken. Want dan gaan we namelijk drie van hun nieuwste cd's verloten. Amor en Amor y muerte heet die cd. Dus uh, ja, wil je die hebben, like dan even onze pagina. Carlos Zorita Diaz zit hier aan tafel. Uh, je, je komt niet uit een Spaans land. Nou, toevallig wel. Uh, oh wel? Mijn vader... Is... Je, je, je klonk zo anders. Ja, nu ja. vooral, als ja. je praat. Nee, ik, ik, klink, uh, ik heb meerdere stemmen. Uh, Kijk aan. Nee, ik, uh, ik heb een Vlaamse moeder en een uh, Spaanse vader. Dat is het. En je bent geboren in... In uh, Edegem, dicht bij Antwerpen. Ja, ja, dat vermoed ik toch wel. Uh, jij komt uit België, de rest van de band? Uh, we hebben nog een halve Hongaar en een halve Portugees uh, in de band. Maar voor de rest zijn het allemaal oer-Hollandse jongens. Een multicultureel uh, globalistisch gezelschap. Uh, en de muziek, die, ja, ik bedoel, het klinkt Spaans, het klinkt Zuid-Amerikaans, het klinkt uh, Frans. Het klinkt, ik bedoel, is het dan alles door elkaar of hebben jullie wel één voorkeur? Uh, het is een beetje de bedoeling dat het een beetje alle exotische stijlen door elkaar is. is een beetje Zuid-Amerikaans, Oost-Europees, Frans, uh, volk. Noem maar op. Met als, uh, ja, denk ik toch, belangrijk handelsmerk jouw stem. Jij bent niet groot, net zo groot als ik. Ik ben ook heel klein, maar je hebt een hele grote stem. Ja. En dat is ook... Uh, de, je, het waren ook nummers van Tom Waits die jullie spelen? Uh, nee. zo klink je ook een beetje. Ja, uh, Tom Waits is een grote uh, inspiratiebron ja? Mij. ja, zeker. Hij is uh, heel veelzijdig in zijn muziek. heeft uh, experimenteel uh, folk, jazz, noem maar op. Daar hou ik al van. En ja, ja, zijn stem vind ik ook heel mooi. Tom Weet, zijn er nog andere belangrijke inspiratiebronnen? Uh, Leonard Cohen, uh, heel veel obscure, oude uh, Zuid-Amerikaanse muziek... zoals Carlos Gardel, dat is een oude tango-zanger... Of uh, los Machu Campos en uh, Mexico. Nou, ja, heel veel. Noem maar op. Ja. Ja. Jullie hebben uh, vorig jaar uh, hadden jullie het geluk of misschien ook wel uh, hebben jullie daar hard aan gewerkt dat een van jullie nummers werd gebruikt door de grootste sportzender ter wereld, ja. he, ESPN, om, om een de klassieke, de Champions League wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona te promoten. El Clasico. Wat leverden jullie dat op? Uh, niet zo heel veel, behalve dat we opeens mailtjes kregen... uit Papua Nieuw-Guinea en uh, <laughs> <laughs> Nieuw-Zeeland. Hey, leuk bent. Ja, jullie hebben er geen geld voor gekregen? Uh, nee, of nog niet misschien. Nog niet en ook nog geen wereldtournee? Uh... Nog niet, nee. Nog nee. Niet. Want dat is wel jullie ambitie? Of wat? Ja, natuurlijk. Uh, we hebben een heel goed jaar gehad in Nederland... en nu zitten we een beetje te kijken naar de rest van Europa. Uh, om daar, uh... Wellicht... Wellicht iets Dan gaan we uh, toeren. De... Ja. Volgens ons, gewoon hier in ja. Vrijdagmiddag Live. Daar zijn wij hartstikke blij mee. We gaan zo direct nog meer van jullie horen, Carlos, Zorita Diaz. Dank tot zover. Dank je wel. En nu is. wat vind jij ervan? Vroeger wisten de gewone mensen dat ze dom waren. Dat werd ze eerlijk verteld op de radio, op school en op de arbeidsmarkt. Vroeger kozen de gewone mensen daarom een leider... die meer wist dan zijzelf. En daar stemden ze dan op. Tegenwoordig denken de gewone mensen, laten we ze Henk en Ingrid noemen... dat ze de wereld zelf begrijpen. Dat is wat ze de hele dag ook horen op tv, op school... en van hun favoriete politicus. Die enorme zelfoverschatting van de gewone mensen is, historisch gezien... vooral de schuld van de linkse kerk... Als je het zo bekijkt, is Geert Wilders eigenlijk de meest linkse politicus ooit. Henk en Ingrid weten hoe het moet, dus iedereen moet luisteren naar Henk en Ingrid. Het wereldbeeld van Henk en Ingrid is overigens simpel. Vroeger ging het ieder jaar beter. Dus we moeten snel zorgen dat het weer vroeger wordt. Henk en Ingrid bepalen de politieke agenda. Henk wil op zijn 80ste een nieuwe kunstheup. Ingrid wil recht houden op 80.000 euro aan medicijnen per jaar. Dat moet namelijk kunnen in een land als Nederland. Helaas, de kosten exploderen nu al. En zonder ingrijpen besteden we straks de helft van de hele begroting aan zorg. Dat kan niet. En iedere politicus weet dat. Maar moderne politici vinden het pijnlijk om meer te weten dan de gewone man. Uit liefde voor het volk doen ze of ze dom zijn. Mark Rutte weet echt al jaren dat de hypotheekaftrek meer kwaad dan goed doet... Emiel Roemer begrijpt absoluut dat alleen één Europa... met China en India kan concurreren. Diederik Samson weet dat pensioenen wegsmelten... en dat we langer moeten doorwerken... en zonder baangarantie of gietijzeren-CAO. Maar wie dat nieuws te eerlijk brengt... maakt Henk en Ingrid boos. En dat durft niemand. Ik betwijfel werkelijk of democratie in Nederland nog veel zin heeft... met Henk en Ingrid aan het roer. De gewone mens, links of rechts... weigert om ooit nog een stap terug te doen... Voor de gewone mens is democratie een verjaardagspartijtje waar je ieder jaar mooiere cadeautjes krijgt. Aan dat soort democratie zijn wij door 60 jaar welvaart gewend geraakt, de mooi weer democratie. Dus moeten politici ook nu mooi weer blijven spelen, want anders komen Henk en Ingrid niet stemmen. Alsof dat zo erg is. Laat Henk en Ingrid toch alsjeblieft thuis blijven. Ze snappen het niet, ze willen het niet snappen. En ze hoeven het ook niet te snappen van de moderne Jip en Janneke politicus. Maar als je over twintig jaar een kunstheup wil... moet je nu als de donder windmolens in zee zetten. Wil je ooit weer groeien, dan moet je nu snel gaan investeren... in maakindustrie, IT en duurzaamheid. Maar Henk stemt voor meer asfalt en een kunstheup voor zijn kat. En Ingrid wil nu gratis kinderopvang en meer subsidies in het algemeen. Maar dan, grote verrassing. Vraag Henk en Ingrid naar de betrouwbaarste politicus... en ze noemen als tweede Alexander Pechtold. Tikje arrogant, tikje elitair... en typisch iemand die gewone mensen stiekem dom vindt. Het minst betrouwbaar volgens Henk en Ingrid is uitgerekend Geert Wilders. Toch al jaren een trouwe echoput van de gewone man. Henk en Ingrid weten werkelijk niet wat ze willen. Ja, ze willen alles, maar kiezen kunnen ze niet... Stemmen kunnen ze wel en volgens mij is dat inmiddels een groot probleem. Ik zeg, 40% opkomst op 12 september is wat mij betreft zat. dus, onze editeren columnist Justus van Oort. Nieuws, is het ebout, de Jong? Radio 1, ja. het NOS-journaal. Ja, heel goed. De vijf rechters van de rechtbank in Oslo... hebben de misdaden van Anders Breivik bestempeld tot terreurdaden. Het leidt geen twijfel dat Breivik angst en vrees heeft veroorzaakt... onder de bevolking, las een rechter voor. Met het bloedbad in Oslo en Utoja... heeft Breivik volgens de rechtbank de hoogste straf verdiend. Breivik werd veroordeeld tot de maximale straf van 21 jaar... die telkens verlengd kan worden met periodes van vijf jaar.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 AMB Verkeersinformatie. In totaal 15 files, opvallende staan op de A1. Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden -Oost en Muiden-Oost Muiden 7 kilometer. A2 Utrecht richting Eindhoven, tussen de, voor de afrit Sint-Michelsgestel 2 kilometer door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Door de file op de A1 loopt het ook vast op de A6. Lelystad richting Muiden, voor knooppunt Muidenberg 2... A50 Arnhem richting Os. Tussen Heter en het knooppunt Ewijk wijk 8 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de N15 Maasvlakte richting Rozenburg. Daar staat voor de tunnel 2 kilometer file. Er ligt een lading op de weg en daarom is de Thomassentunnel dicht. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mo. Welkom bij vrijdagmiddag live vanuit de kroon aan het Rembrandtplein... In Amsterdam. Judith van der Loo, die weet hoe het kan... dat Gibbons, Mensenapen, net zo goed zingen als onze allerbeste operasteren. En de Sportweek van Jeroen Stomporst. U kunt reageren op Twitter, hashtag AvroVML... of bekijk ons vrijdagmiddaglive.avro.nl. Tumiek over politieke diversiteit! Ja, dames en heren, verkiezingen. Heeft iemand het nog ergens anders over deze dagen? Als wij het hier ten Burele goed hebben nageteld, heeft u op 12 september de keuze uit maar liefst 21 partijen. Toch zijn er ook ja. partijen die het net niet gehaald hebben. Te weinig leden of handtekeningen of wat dan ook. Een van die net niet partijen is de PTOD... Aan tafel de oprichters, oh. ook levenspartners trouwens. De heer Reeds Pollens, zeg ik dat goed? Pollens, ja. Reets Pollens. Ja, en oh. naast u mevrouw Rimica Prima Deluxe. Dat klopt inderdaad. Een curieuze naam. Dat is de derde generatie van een Spaanse gastarbeider uit de jaren zestig. Oh. Wat mijn grootvader aan riolen heeft opengeschept met zijn blote handen. Nou, daar kan je alleen maar kokhalzend je petje voor afnemen. Goed, meneer Pollens, of mag ik reeds zeggen? Eh, doe maar meneer Pollens. Meneer ja. Pollens, de PTOD, waar staan die letters voor? Eh, zeg toch maar reeds trouwens. De PTOD wil in het huidige politieke klimaat... dat steeds meer polariseert, een nieuwe weg vinden. Juist. Ja, je ja, hebt tegenwoordig van die one-issue-partijen. Maar daar kom je er niet mee, hè, Reet? Precies, het is allemaal zo zwart-wit. Ja. Wij denken liever in, laten we zeggen, 50 tinten grijs. Oh, wat een heerlijk boek, hè. Mijn rechtermiddelvinger is volkomen lam van het boek. Riemica, <laughs> even bijblijven. Oh. Ja, maar de, maar de letters, waar staan die voor? De partij tegen onsympathieke dieren. Ja, dus niet zwart-wit, zomaar voor of tegen alle dieren. Maar de grijs tint. Het is trouwens echt een geil boek, hoor. met je pet er daar staat. Maar dus de nuance? Ja, ja. en vanuit die nuance benaderen we ook eventuele andere issues... mochten die politiek ter tafel mogen komen. Ja, maar eerst dus en vooral tegen de onsympathieke dieren. Zo is het, want die trekken een enorme wissel op onze samenleving. Oh ja, heeft u ook voorbeelden van onsympathieke dieren? Oh man, breek me de bek niet open. Ja. Je hebt natuurlijk de voor de hand liggende dieren... zoals wespen en kakkerlakken en wat dacht je van chihuahua's? Maar ook ja. die, die, die waar je niet zo gauw aan denkt, he? de olifant. Het is een ongelooflijk rancuneus dier. Ja. He, dat al alles jaren en jaren oppot. Om je dan uit het niks, terwijl je gewoon naar een circusoptocht staat te kijken... met zijn slurf en hengs voor je kop te geven. Ja joh, vreselijk. De zekoe. Ja. Hebt u wel eens in een en een zekoe gezien? Oh. Nee. Het is een soort zeemermin met extreme obesitans. He, die maar ligt rond de dobber in een vol sla. Ja. Zodat je zou denken dat die op dieet is. Ja. Na, nare dieren nou. vind ik het hoor. Ik vind het echt verschrikkelijk. En de lama's. Het landt er uit, joh. Met een zogenaamde kolische gespug. De lama's maar als ik ben gek op de lama's. Ritmika, ik bedoel de dieren, niet het televisieprogramma. Hoewel. Die bedoel ik ook. Het land ermee uit. Ja. Ja. Ziet u wel? He? Wij zijn geen one issue partner Kwallen, dat vind ik zelf ook hele nare dieren. Oh, ja. Ja. Die Valle, durf ja. je ook nooit recht in je ogen aan te kijken. Ja. Die zou ik graag in een grote laadbak naar Roemenië verschepen. Ja, ja, samen met alle andere dieren die inmiddels containerschepen... en vrachtvliegtuigen proberen vaste voeten aan de grond te krijgen. Ja. Naar Roemenië ermee. En van die enge visum, met zo'n lampje op de kop, weet je wel. Weg! Weg! Ja, ja. Weg ja, ermee! Ja. ja, behalve de zeewolf Die is heerlijk met een licht knoflook-witte wijnsausje. Ja, ik ben allergisch voor knoflook, en papers en sambal en eigenlijk alles van onder de koperen ploert. Die zeewolf vliegt er ook uit. Oh ja, dan gaat de korenwolf er ook uit. Jij een zeedier, ik een landdier. Ja. Indica, hier zijn we door de mist in gegaan. Maak nou een front, één front. Ik met ben gek van. op zeewolf. Ik ben ja, gek ja, op ja, ja, ja, ja, Voordat u nou slaags raakt, ja, zijn er ook sympathieke dieren. Ja, ja. Natuurlijk, ja, natuurlijk zijn er ook sympathieke dieren. Ik ja. noem de kat. en uilen die op katten lijken. Ja. Homels. De eibare kat onder de insecten. Ja. Ezels natuurlijk, de kat. Onder de hoefdieren. Ja, jij ja, bedoelt een beetje inheemse dieren of sterk aangepaste dieren. Nee hoor, kamelen vinden wij ook heel sympathiek. Ja, mits in hun eigen habitat in omgeving natuurlijk. Ja, en, en waarom is het nou niet gelukt om deel te mogen nemen aan de verkiezingen? U bedoelt eh, behalve dat wij eh, elkaar in de haren vliegen. Inderdaad. Dat komt door de onsympathieke dieren. Ah. Hè, die lobbyen en spannen samen achter onze rug. Ja, u gaat wel door. Zeker ja, tot alle onsympathieke dieren opgewaarseld zijn. Nou, ik wens u daar heel veel succes mee. Nou, ah, domme hoeger, hm? zijdwolf. Drut. Dan gaan wij door over sympathieke dieren. Gibbons, namelijk mensapen. Die kunnen net zo goed zingen als onze grootste opera-sterren. Japanse wetenschappers hebben dat aangetoond. En hoe bijzonder dat is, dat weet dan weer Judith van der Loo. Zij is biologe, gespecialiseerd in gibbons... en medewerkster bij de Apenhul in Apeldoorn. Welkom. Ja, hallo. En ook aangeschoven Jeroen Stomphorst. Hij vervangt Frits Barend. Badmier. Je gaat ons uh, meenemen. Ja, dat is bijna onmogelijk natuurlijk. Ja. Je gaat ons voor meenemen langs uh, de hoogte- en dieptepunten uit jouw uh, sportweek. Ken jij het geluid van de Gibbon? Nee. nee. Ik wist wel dat we hierover gingen praten, maar ik, ik laat me verrassen. Want... Nou, dan komt die. Ik... Dat is het. Meer de vogel, hoor. Mooi. Prachtig. Prachtig. Ja. Ja. Ja. Ik hoorde er geen opa in, maar <laughs> je weet komt van, het nog. Jullie van de Loo, u bent bioloog, wat werd hier gezegd? Het is dus gewoon uh, even laten weten waar ze zitten in, het, uh, in de jungle. En dat uh, ja, of uh, ze roepen. want dit was nu een, uh, een enkele. Dus wel geen ja. duet. Dus het kan zijn dat uh, deze keer van een partner zocht of uh, hij, er kwam nog een duet achteraan. Ja, dat dus, is nog uh, niet helemaal vast te stellen. Nee, dat nee. is wel een kort fragmentje. We hebben u uitgenodigd om te praten over die ontdekking van de Japanse wetenschappers. Die dus zeggen, ja, ze kunnen dezelfde technieken ontwikkelen als onze allerbeste operasterren. Hoe bijzonder is die ontdekking? Nou ja, er werd altijd gedacht dat uh, mensen een, uh, qua anatomie zo aangepast waren dat wij dus de spraak hebben. En nu blijkt dus dat het uh, niet zozeer een evolutie met een anatomie te maken heeft. Maar dat het gewoon een techniek is die wij als mensen dus beheersen, maar die dus de gibbons ook beheersen. Dus... Wij zijn veel minder knap en exclusief dan we dachten. Ja, eigenlijk. ja daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja. En, en, en zijn wij dan eigenlijk inderdaad minder knap... of zijn die gibbons zo ongelooflijk slim, net als wij? Ik denk allebei een beetje, maar, oh, maar die bij... gibbons zijn natuurlijk hartstikke slim. Hè? Want die, waar, waar <laughs> gaat over wat voor technieken hebben we het dan? Ja, het is uh, een techniek uh, die ze dan uh, hebben om een extra kracht achter het, de hoge tonen te zetten. Net wat sopraanzangeressen dus hebben met de opera. Mm -hmm. Die kunnen extra kracht zetten achter die hoge tonen. En dat kunnen dus uh, gibbons ook. En dat is voor mensen ook een hele moeilijke techniek. Terwijl het voor de gibbons gewoon met het uh, kleinste gemak eruit komt. Kunnen ze dat, ja. Misschien zelfs nog makkelijker daarmee. Ja. Denk ze, ze hebben dat onderzocht met behulp van helium, hè? Ja. ik dus, kennen mensen wel lachgas. Dat als je dat neemt, dat je dan ineens heel raar hoog gaat uh, praten. Uh, de, is dat niet ook gevaarlijk dan, voor die, voor die beesten? Nou ja, ik weet de details van de hele manier... de opzet van het onderzoek, die ken ik niet. Want ik heb uh, geen uh, toegang gehad voor, tot het hele artikel, maar... Ja, heliumgas wordt ook wel gebruikt uh, bij mensen. En ik weet bij mensen dat het uh, zo is dat als ze te lang blootgesteld worden... dus te lang heliumgas inademen, dat ze op een gegeven moment uh, bewusteloos wel kunnen worden. En dat het dus hersenen te weinig zuurstof krijgen. En dat kan dus nadelige gevolgen hebben. Dus ja, ik weet niet hoe de situatie was bij die gibbons... maar nee. ze hebben wel in een afgesloten ruimte gezeten met heliumgas. Maar hoe lang ze daarin hebben gezeten en hoe en wat, dat weet ik dus niet. Blijkbaar, door het gebruik van die helium... Uh, lees ik hier maar uh, de, de snelheid en de druk van het geluid... Uh, komt duidelijker naar voren. En kun je dus makkelijker onderzoeken wat ze met die stembanden doen? Ja, het laat gewoon, uh, die heliumgas die laat gewoon het onderscheid zien... tussen zeg maar, hoe het geluid in de stembanden klinkt... en hoe het geluid daadwerkelijk uit de mond komt. Zeg maar. Dus dat onderscheid kun je dankzij helium beter heel goed ja, kun je dat horen. Inderdaad. Ze kunnen dus heel goed zingen, die kimmels. Waarom zingen ze, behalve, u zegt om te laten horen, ik zit hier? Of is dat het enige? Nee, het is dus inderdaad territorium afbakenen. Want het gezang is in de jungle op zo'n drie kilometer afstand nog steeds te horen. Dus dan kunnen de buren, drie kilometer? Ja, zo'n drie kilometer afstand. Dus het heeft flinke afstand, afstand ja. die het af kan leggen, inderdaad. En uh, daarnaast kunnen ze dus, uh, als je een eenling hebt, dus één uh, gibbon die daar zit... die kan dus door middel van het zingen een partner roepen. Oh. Dus dan kunnen ze op die manier een koppel vormen. En als eenmaal een koppel is gevormd, kun je aan het uh, gezang horen hoe goed de relatie is. Ja, want... Als het heel erg uh, synchroon klinkt, dus als het gewoon helemaal klopt, het plaatje... dan, uh, dan hebben ze een goede relatie. En als je een uh, gibbonpaar als net samenkomt of de relatie is niet goed... dan hoor je dat het niet echt een samenwerking is tussen de man en de vrouw. Zeg maar, qua, je moet het ook het echt scherp preventiecursus hebben, waar we het eerder over gehad hebben. Maar het is, dat, dat, dat, je hoort dus... Uh, ze zoeken dus me, andere gibbons die net als zij zelf klinken, ongeveer. Nou, je hebt, uh, bij gibbons heb je, zeg maar, uh, je hebt duetten en je hebt solo's. En de mannen en de vrouwen hebben ieder hun eigen tekst, om het zo maar even te noemen. En als een man een vrouw zoekt, dan is die man alleen aan het zingen. En als er dan in de buurt een vrouw is die ook alleen is en die hoort het mannetje alleen zingen, dan weet dat vrouwtje van hé, daar is een man alleen en wellicht interessant. Ja, en dan gaan ze samen zingen en als het dan klikt en synchroon klinkt, dan. kunnen ze familietjes stichten. Ja, ze leven in familiegroepen. Dan doen ze het ook altijd met dezelfde partner, of niet? Want alleen met die. Gaat het goed? Ja, in principe Qua zijn in... Uh, Gibbons gewoon monogaan. Dus uh, gewoon ze leven de rest van hun leven met een vaste partner. Maar er is wel geconstateerd al dat af en toe wel eens uh, dat ze vreemd gaan. Toch wel? Ja, dat komt ook Niks bij Gibbons voor. Niks menselijks, de Gibbons vreemd, ja. <laughs> uh, maar en, en is het dan ook zo dat ze wel allemaal hetero zijn? Ja, ze zijn wel uh, man en vrouw. Dat wel? Ja. Want er is ook altijd verschil tussen man en vrouw in, in, in dat gezang. Je weet meteen of het een man of vrouw betreft. Ja, maar er zit wel een klein uh, alles onder het gras wat dat betreft. Want uh, bij bepaalde geelsoorten is het zo dat als ze geboren worden... hebben ze de tekst van de moeder. En uh, zodra ze wat groter zijn, en het zijn mannen... dan gaan ze op een gegeven moment als ze geslachtsrijp zijn... dus met de leeftijd van zes, zeven jaar... dan pas gaan ze de tekst van de man zingen. Oh. Ze zingen als jongens zijn. Dus ze klinken zijn. eerst als een vrouw? Eerst of vrouwtje? als een vrouw, inderdaad. En later als allebei... Nee, dan de vrouw blijft gewoon zijn eigen tekst zingen. En de man mm -hmm. gaat op een gegeven moment uh, zijn eigen man. mannelijke tekst zingen, inderdaad. Ja, u, u bestudeert de Kimmers al lang, hè? Ja. Waarom ja. eigenlijk? Ja, het zijn hele interessante dieren. Sowieso, om er naar te kijken is het gewoon heel mooi hoe ze met het kleinste gemak gewoon, uh, van tak tot tak uh, slingeren. Dat doen ze gewoon uh, echt prachtig. En, ja, maar dat is... doen alle apen, toch? Gibbons kunnen toch wel... Uh... Beter? Ja, nee. Dat zijn de beste slingeraars, denk ik. Ja, ja het zijn echt de beste slingeraars. want uh, Ze kunnen echt gewoon uh, grote afstanden ook afleggen met één slingerbeweging. Ze kunnen zo'n uh, 10 meter uh, daarmee van zo. de ene boom naar de andere boom gaan. Maar dus... hoe raakt u dan zo, flauwe woorspelling, verslingerd aan die gibbons? Wanneer ontdekt u, u zei, die zijn eigenlijk leuker dan die andere apen? Nou, alle apen hebben wel iets wat interessant is. Maar ik heb uh, tijdens mijn allereerste stage voor het eerst echt gewerkt met uh, Gibbons. En ja, dan kom je toch wat meer in aanraking. krijg je steeds meer uh, kennis over die dieren. En ja, dat zingen, dat is gewoon zo gaaf om te horen. En, uh, Waarin je, onderscheiden ze zich vooral behalve het slingeren van die andere apen? Het zingen natuurlijk. Het zingen? Het zingen en uh, het groepsverband. Want de meeste uh, apen soorten, die leven echt in groepen. Meer mannen, meer vrouwen, van mannen, meerdere vrouwen. En Gibbons die leven echt in familiegroepjes. En uh, dat is bij de ja, de wat, uh, de mens de wat grotere apen. zo is dat toch wel vrij uh, uniek. Worden ze ook ge gebruikt als, als huisdier? Ja, dat is wel een van de grote bedreigingen van Gibbons inderdaad. Dat uh, families worden doodgeschoten zodat ze een babytje kunnen meenemen naar huis... om als huisdier uh, te gebruiken. Of ze worden zelfs uh, voor toeristen gebruikt, bijvoorbeeld in cafés... of dat mensen ermee op de foto kunnen. Dus dat is wel een grote bedreiging van een gibbon, Want ja, om één gibbon een baby te pakken te krijgen... dan moet je zo'n hele familie uitroeien. En vaak gaat al... Want anders krijg je die hele familie op je dag. Ja, en die, die baby die ja, is gewoon een hele sterke relatie. En die baby houdt zich gewoon goed vast. Dus er ja. is ook grote kans dat als je de familie uit wil roeien... om die baby te krijgen, dat die baby ook overlijdt. Dus ja, dan moet je weer een nieuwe familie gaan pakken. is een gibbon wel goed te houden als huisdier eigenlijk? Nee, niet? nee absoluut niet. Nee? Volgens mij ja. geen enkele aap, toch? Nee, geen enkele aap, inderdaad. Dat is heel goed. want uh, nee, De meeste apen zijn sowieso groepsdieren. En als je een aap als huisdier houdt... in de meeste gevallen worden die dan alleen gehouden. Alleen Michael Jackson deed het, toch? Ja die, had, ja. Ja, ja, die had wel een aap. Absoluut. Ja, ik ja. weet niet wat voor soort dat was. Dat was een chimpansee ja. oh, ja. Maar die had ook weer een heel ja. groot huis. Ja. <laughs> maar ja, want die komen dan bijvoorbeeld bij de Stichting Aap terecht vaak, begrijp ik. Hè? Van die apen ja, die, die dan Ja, als... inderdaad, die worden daar onder andere opgevangen. Berberapen. Ze worden ze te groot en zijn ze niet meer te houden, et cetera. Ja, ja, dan uh, worden ze te sterk en uh, ja, dan uh, wordt het maar weer aan de kant gezet. Dus ook voor jou, Jeroen, geen gibbon als huisdier? Nee, ik ben net als geweest bij Stichting Aap. Dat is echt ongelooflijk wat, wat er zit. Je begrijpt niet dat mensen dat in hun... Uh... In een huis, huis? Uh, weer, nee. ja, het, Dat goed, gaat in de om... apenhul dan weer wel goed, gewoon omdat er meerdere apen zitten. Ja, ja wij, uh, wij hebben ook sowieso geen dieren die ooit als huizen zijn gehouden. Want ja, die zijn gewoon moeilijk uh, te plaatsen in groepen. Ja. Omdat ze inderdaad sociaal een uh, beetje afwijkend zijn. Maar uh, nee, wij hebben ze allemaal lekker in sociale groepen, zoals het, uh, zoals het hoort. Wanneer ze gaan zingen in het theater, wanneer ze opera gaan zingen... dan zullen we u daarover informeren. Maar zover is het ook nog niet. Tot zover <lacht> dank Judith van der Loo voor ja. de toelichting. We gaan zo de sportieve hoogte en dieptepunten van Jeroen horen. Maar eerst muziek weer, Zorita. Put your nails under my skin And brand me with desire But don't forget to breathe Don't forget to breathe your rhythm lure me with your hiss let's dance in the heat but don't forget to breathe and as we dive into the deep there's only you there's only me first we retain and then we release. And in between, don't forget to breathe. The air is getting thin as we slowly vaporize, leave the ground beneath.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 Zorita met een verstandig advies dood voor Cat to Breathe. Drie luisteraars die onze Facebookpagina hebben geliked... Eh, hebben de cd Amor y Muerte van Zorita gewonnen. Petra van den Hende, Cornelast en Maria, Maria Denneman. Gefeliciteerd. Goedemorgen. Zo. Ja, we doen uh, het anders dan gebruikelijk. Frits heeft altijd zijn uh, top en flops. Oh, ik heb helemaal tops en flops hoor, maar het, het, het, het is allemaal een beetje verweven met elkaar. Even, want Judith van der Loop, bioloog, zit hier ook nog steeds. Uh, Sportliefhebs terug? Nou, ik doe wel aan sport, maar ik hou het eigenlijk niet allemaal bij en het Olympische Spelen. De, en wat, ja. doe je, wat doe je zelf dan? Ik heb schaats. Je schaats? Dat is moeilijk nu. Oh, nou, het wel. begint er weer bijna afgelopen. Ja, ja, ja, is er alweer een kunstijsbaan open? Nou, er is altijd wel erg zomerijs. Dat was altijd in Dronten, die bestaat niet meer, die baan. Maar ik weet niet ja. of het nog wel eens ergens ligt nu. Ja, in Soetermeer is er volgens mij eentje okay. die... Uh, ah, Oké, okay. dus als je de echt, de de echt wil, uh, dan kan het. Uh, over schaatsen gaan we het waarschijnlijk niet, nee, Joron. Nee, nee. Waarover wel? Nou, ik dacht dat je wel het een en ander wilde... Uh, dat je het even over uh, Lens Arms wilde Bijvoorbeeld, hebben. Bijvoorbeeld, ja? ja. Dat is toch wel tamelijk opmerkelijk nieuws uh, vanochtend. Ja, volgens mij is het ook een meesterzet van hem. Even uitleggen wat er gebeurd is. Uh, hij heeft gezegd uh, vanmorgen, uh, vannacht eigenlijk... van uh, ik geef de strijd op tegen de, de achtervolging. Men, men, uh, kijk, ze, ze willen in Amerika willen ze me veroordelen voor het gebruik van doping... en het verspreiden van doping. En, en dat vooral in die ploeg uh, waar hij zo succesvol was, US Postel. Um, uh, en hij heeft uh, iedere keer proberen dat proces tegen te houden. Een, een gerechtelijk proces is al uh, gestopt. Dat, dat, dat De, lukte niet dat lukte in Amerika. In, ja. Maar USADA, het uh, antidopingbureau in Amerika, wilde hem vervolgen. En hij probeerde daar vanaf te komen middels allerlei procedures. Nou, uh, hij, hij kreeg steeds geen gelijk. Hij werd in het ongelijk gesteld. En inmiddels heeft hij gezegd: nou, Weet je wat, laat me hangen. Uh, jullie doen maar, ik kap ermee. Ja, met mogelijk vergaande consequenties. Ja dat is zijn toertitels kwijtraakt. Ja, zevenmaal eh, won hij de toer. Eh, dat gaat dus waarschijnlijk gebeuren. Hè? Maar ja, het maar het kampen... is ook alweer wat ik zei, een meesterset. Zou je het uh, kunnen uitleggen? Want... want nu wordt het proces waarschijnlijk schriftelijk afgedaan. Dat betekent dat alle uh, beschuldigingen uh, eh, gesloten blijven. Dus niet openbaar worden gemaakt. Dus al die informatie ja, allerlei, die die dopingautoriteit uh, ja, heeft? Alle renners hebben, hebben verklaringen afgelegd tegen hem. Houd-renners, ploeggenoten, mensen die betrokken waren bij zijn ploegen... Die hebben allerlei informatie, belastinginformatie gegeven. En dat blijft waarschijnlijk nu dus uh, onder de pet. Want dat is vooral het materiaal wat ze hebben: ja. getuigenverklaring. En nu wordt het schriftelijk afgedaan. Hoe dat precies juridisch zit, werkt niet. Maar dat wordt dus schriftelijk afgedaan. Dan raakt hij zijn titels kwijt. Ja, dat is een papieren. Uh, dat zijn natuurlijk inmiddels papieren titels Je bedoelt meester zegt, hij kan blijven volhouden dat hij onschuldig was. Ja, dat hij het is een... nooit gepakt en niemand heeft... Uh, het is nooit openbaar geworden. Hij is nooit positief getest. Nee, nee. Dat is natuurlijk wel een sterk punt van hem. Maar dat zegt ook bijvoorbeeld uh, Herman Ram van de Nederlandse Dopingautoriteit. Die zegt, ja, uh, je kan ook iemand voordelen op, uh, op basis van getuigenissen. Hè, dat kan in het strafrecht ook. Maar ja, toch. Uh, hij kan dat dan volhouden. Desalniettemin, ja. hij raakt ze kwijt. Bovendien, ja. wat zegt het ook over de tour? Hè? ja. Wat doet het met de Tour, het imago van de Tour? Als iemand ja, die dat, zeven keer gewonnen heeft... Is natuurlijk, het imago van de Tour is natuurlijk al heel vaak bezoedeld wat dat betreft. Alleen uh, het blijkt toch ieder jaar weer dat die Tour zo sterk is. En, en dat iedereen toch het magisch blijft vinden dat, dat het imago er niet echt onder leidt. Maar het is toch een godspeel? ik begrijp dat. Ja, wat, dat wat, is wie, wie, wie, ja. wie wordt er dan de winnaar? Nou, ja, niet, ik heb niet, even wat ja? opgezocht, uh, dat is uh, uh, Alex Sule... Een Zwitser werd ooit tweede. En dat was een, een jaar nadat hij zelf was betrapt op doping. Voilà. Um, en nou, zo gaat het door. Bellocchi, uh, Jan Ulrich drie keer tweede geweest. Nou ja, daar weten we allemaal van. Die is ook, heeft het ook toegegeven. Kleude, daar loopt nog wat tegen. Basso, Italiaan. Ook allemaal, allemaal doping, in ons vragen. En ik dus... begrijp de nummers drie ook al. En ja, zo, dus... Volgens mij uh, horen we binnenkort dat Michael Bogen de Tour heeft gewonnen. <laughs> dat, zou dat zou zomaar kunnen. Voor hem misschien nog aan. zijn. Ja, het is zijn. natuurlijk heel vervelend. En, uh, ja. uh, uh, uh, ik vind het ook een beetje onzinnig. De Amerikanen gaan wel heel ver daarin. Tuurlijk, je kan allerlei, allerlei bewijzen hebben en allerlei... Maar, maar waarom zomaar doorgaan? Wat vind je dan dat er zou moeten gebeuren? Moet je gewoon zeggen, joh, dat, die, die, die heksjacht op ja, doping is gewoon onzinnig? Een, ja. nou, ik, ik wil graag uh, collega Nando Boers van Nusport uh, citeren. Die heeft een, uh, een mooi plan een keer uh, ontvouwd in een column van hem. Die zei van, weet je wat... Het heeft geen zin, die heksenjacht. Laten we gewoon een, een soort waarheidscommissie doen. Iedereen uh, die zijn verhaal vertelt, krijgt gratie. Een beetje alla Zuid-Afrika destijds. Ja. Alleen dan op een wat andere manier natuurlijk. En dan, daarmee sluiten we, we beginnen af. We met een Kunnen schone lijn. met een schone lijn beginnen. En, maar jij denk, denk jij dat het mogelijk is om ooit het voor elkaar te krijgen... dat er helemaal geen doping meer wordt gebruikt? Nee, dat kan haast niet. Dat nee. kan haast niet. Dus misschien maar, maar, moet je maar, gewoon, uh, het gewoon het toestaan. In, wat hebben we er nou aan om te weten dat, dat, dat, dat Lens Armstrong... Uh, dus niet zijn Tour in, in 2000 heeft gewonnen? Ja, ja. Bedoel, Judith, ja, ge, geen fietsliefhebster, begrijp ik. Nee, ja, Ofwel nee, ook. nee ja, ik hou het niet bij. U, nee, jij ja. maakt je ook niet druk over die dopingzaak. Nee, niet echt. Nee. Nee. nee, maar goed, gewoon zeggen, uh, Jeroen, uh, toestaan nou ja, die doping. Ik vraag er wel wat in, ja. Nee, het, is natuurlijk, het is natuurlijk ook niet het, het middel, maar ja, wat wil je dan? Wil je maar als, als maar blijven doorzoeken naar, ja. naar, naar, naar wie de doping heeft gedaan. En geraakt. er komt steeds weer een nieuwe Daarom. vorm van doping. ja. We gaan zien hoe zich dat uh, ontwikkelt. Ja. Andere sporten dan wielrennen. Ja, uh, alhoewel de Vuelta. Nou ja, wielrennen, ja. Ik bedoel, uh, het beheerste wel deze sportwedstrijd ja. voor mij. Want uh, de Vuelta is prachtig. Ik vind het sowieso een van de mooiere rondes. Ja, net zoals eigenlijk de Giro. Met name vanwege die aankomsten. Nu weer heel veel aankomsten uh, bergop. En door die dorpjes heen. Waar massaal uh, naar gekeken wordt. Allerlei mensen daarop staan. Het is echt prachtig. En het is een heel mooie, heel loodzware etappekoers. En we doen het niet eens zo slecht. En we doen het niet eens zo slecht. Nee, uh, een leuke ploeg Argos Shimano, uh, dat wilde gaan voor één etappe-overwinning... heeft hij inmiddels twee uh, door, uh, door John Degenkop. Dat is een Duitser die heel goed kan sprinten. Dat is echt een grote jongen aan het worden. Dat is hij eigenlijk allemaal... Uh, als, je, als je echt wil meetellen, dan moet je natuurlijk toeretappes etappes gaan winnen. Ja. Maar goed, hij heeft inmiddels twee gewonnen al. En Argos, dat is een mooi verhaal. Dat is een leuke ploeg in Nederland. Dat is een, een warm nest. Dat, daar, daar, daar willen renners graag naartoe komen. Ook al is het niet de grootste en rijkste ploeg uh, die er bestaat. maar. De filosofie is goed, het slaat echt aan. Ze mogen niet van niks ook meer meedoen in de Tour de France. En ja, dat is echt, echt een. Het kan wel als een je mooie, goed een echt een, een, een hebt. En vaak zijn er toch uh, ploegen wat klinischer. en, en, en mensen. Zoals kleiner. Rabo. Of? Ja, Rabo. is toch, toch wat, wel. wat killer. Zeker als ik het hoor van de kenners die zeggen: Ja, dat Shimano dat is echt. Dat is echt bewijs van: kom aan tafel zitten, neem een bak koffie en hoe gaat het met je? En, en, en, en dan, dan gaan ze harder fietsen. Nee, nee, nee, maar goed, het is het imago, het is ja. de sfeer wat ik daarmee wil weergeven. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld ook een, een trainingslocatie in Spanje. Daar is altijd wel een trainer en verzorger aanwezig. Dan kunnen die jongens heen en trainen ze in het voorjaar, of eh, voordat de voorjaarsklassiekers beginnen, mm. trainers zijn met z'n allen. Maar Heel gaan het we nog beleven dat we ook Nederlandse successen zien? Niet alleen in de Vuelta natuurlijk, maar. Ja, je mag het wel hopen, die jongens in de voorweld van de Rabo... Uh, die, die, nou goed, uh, Geesink, die, die kan nog een beetje volgen. Maar je kan wel zien dat hij toch in het echte, echte uh, werk... Nog Lukt mee. het niet? Nee, nee, nee, nee. Nog steeds niet, helaas. Dat is jammer. Maar het is een mooie ronde. Het is leuk om te kijken. Wat ook mooi is, komt daardoor... ook een dopingzondaar, daar, hè, zeggen uh, uh, sommige mensen. Hij ontkent dat, maar het gaat over dat 0,00000 uh, dat picogram. Hm. Uh, die, die zag je daar en uh, die maakte eigenlijk zijn echte rentree. Was uh, laatst dan natuurlijk in Nederland bij de Eneco tour maar... Hoe hij aanviel, dat is gewoon prachtig. Ja, blijf, dus daar heb je het weer, die magie. Dat pakt me toch die weer. Die blijft, ondanks ja. al die verhalen over doping. Eh, voetbal, ja. daar gaat ja. het altijd veel minder over doping. Uh, ja, zou het daar gebruikt worden? Dat is een andere vraag. Daar hoor ja. nooit wat van. Maar um, de dramatische voetbalavond van gisteren, dat is ja. echt verschrikkelijk. Uh, op ik, Europees niveau op Europees moesten niveau, we ons ja, uh, presteren. Ja, we worden een soort Oostenrijk als we het zo uh, zien. Nou, dat is wel heel zwartgallig, maar ja, AZ verliest, Twente verliest... Heerenveen verliest, Feyenoord speelt, met moeite gelijk. Maar, en PSV wint al wel, maar dat, dat kon ik haast niet anders... tegen een, een, een, een heel kleine ploeg. Maar um, het zou zomaar kunnen dat we zomaar één deelnemer hebben... in de Champions League, dus Ajax, ja. rechtstreeks geplaatst... en één deelnemer in de Europa League. En dat is eigenlijk al echt Europees voetbal in de marge. Wat zegt dat terug, over het Nederlands voetbal? Ja, wat, ja. Dat is een beetje de vraag. Kijk, de, de afgelopen paar jaar hebben we het heel goed gedaan in de Europa League. He, zijn we uh, hebben we altijd drie ploegen gehad in, uh, in de poolfase. Uh, vorig jaar nog twee ploegen. En bij de laatste 16, Twente en PSV. Dus ja, wat zegt dat dan weer? Moet, Uiteindelijk moeten we... hebben we... <laughs> roemloos gingen we ten onder. Nee, dat is absoluut zomer. waar. Maar, maar, maar ja, kijk, grote geldschieters helpt ook niet. Althans bij sommigen, als je naar Vitesse kijkt of... Uh... Ja. Nee, dat is heel moeilijk. Alleen, um, uh, ik, vind, ik vond het wel nu heel teurig. Het kan ook heel anders uitpakken. Hoor. De Heerenveen kan nog makkelijk, uh, nog makkelijk door. Feyenoord kan met een, met een, met een, met een gnieppige 1-0-overwinning in Praag ook nog doorgaan. Twint maar, is best een sterke ploeg. Ja, je hebt er niet veel fiducie in volgens mij. Na, na wat ik gisteren heb gezien. Nee, -nog, wij, nog één ding even, want ja. je wilde het ook nog over honkbal ja, hebben. Ja, dat is een mooi verhaal. Uh, de, de raadselen van de sport... Uh, je hebt nog een minuut. Een, een, een minuut. Kinheim wordt uh, honkbalkampioen van Nederland... Verliezen uh, drie keer van Rotterdam in, uh, van Neptunus in, uh, in de play-offs. Maar dan wordt de coach ontslagen. Nou, ik weet niet wat de coach Ik vind het een heel moeilijk begrip bij, bij, bij honkbal. Tuurlijk, die, die, die wijzen slagmannen aan. Die staat daar, die staat daar. En dat is de bewerper. En... Uiteindelijk halen eh, staan ze, staan ze toch de finale play-offs, de Hollandse series... en verslaan ze datzelfde kind met hem, vier keer achter elkaar... en zijn ze kampioen van Nederland. En niemand weet waar het door komt. De coach is ontslagen, maar als je de spelers spreekt... Van, die zeggen niet van ja, het komt door een andere coach. Nee, het is alleen het schokkeffect. Het is niet de nieuwe coach. En Nee, helemaal. Die, die wordt niet eens genoemd. Ze noemen allemaal Eelco Jans, die dus is ontslagen. Hij, dit is zijn team en hij is eigenlijk onze coach. Jeroen Domborst, dank je wel. Tot zover. Aanverhaal. Verkiezingen bij Troskamerbreed. Kamerbreed. Morgen rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag.